Mark Visser met het NOS Journaal. Primaire Rutte en PvdA-leider Samsom willen migranten die op Griekse eilanden aankomen per veerboot terugsturen naar Turkije. Dat zegt Samsom in een interview met de Volkskrant. Hij verwacht dat de eerste veerboten in maart of april gaan varen. Migranten die bijvoorbeeld op Lesbos, Chios of Kos aankomen gaan dan terug naar Turkije van waar ze vertrokken zijn. Samsom zegt dat Turkije bereid is om de migranten terug te nemen op voorwaarde dat de EU per jaar minimaal 150.000 vluchtelingen toelaat. Het NS-personeel heeft het afgelopen jaar minder melding gedaan... van fysieke agressie of ernstige bedreiging. Er waren 642 meldingen, dat is 17 minder dan in 2014. De NS is positief en benadrukt de positieve trend... maar de vakbonden zijn ontevreden. Volgens de bonden dalen de cijfers... doordat personeel inmiddels niet eens meer de moeite neemt... bedreigingen te registreren. Van de beloofde maatregelen om agressie te voorkomen... zou maar weinig terechtkomen. Meerdere raadsleden in Hilversum zijn bedreigd omdat ze voor de opvang van vluchtelingen in de gemeente zijn. De voltallige gemeenteraad heeft in een verklaring aangegeven dat de bedreigingen een grens overschrijden en alleen maar angst zaaien. Burgemeester Broertjes van Hilversum vertelde op NPO Radio 1 dat de bedreigingen vooral via de mail en sociale media binnenkomen. Gemeenteambtenaren gaan er dit jaar 3 op vooruit. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Vakbonden... zijn het eens over de nieuwe CAO. De 160.000 gemeenteambtenaren krijgen er volgend jaar nog eens 0,4 bij. CNV-overheid is blij met het resultaat. Deze CAO geeft ambtenaren de waardering die ze verdienen, zegt de bond. Het weer, het is overal droog. Temperatuur loopt vanmiddag op naar een graad of 8. En het wordt vrij zonnig. Alleen in het zuiden en oosten zijn er eerst nog meer wolken. Morgen valt er wel wat meer regen, vooral in het noorden en noordwesten. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANW. In de Randstad op de A1 richting Amsterdam tussen Hilversum Noord en Muidenberg over 10 kilometer file rijden. Anderhalf uur vertraging na een ongeluk. Alle rijstrokken zijn weer open. Op de A6 ledenstad Muiden voor Muidenberg 7 kilometer... Vanuit Alkmaar naar Amstelveen over 9 kilometer tussen Velsen en knopend en De A12 daarna Utrecht. 6 kilometer nog tussen Knopend-Gouwen en Bodegraven. In de regio Rotterdam op de A20 naar Hoek van Holland, bij Rotterdam Centrum 5 kilometer door een ongeluk. A27 Almere-Utrecht tussen Almere Hout en Huizen over 6 kilometer. Op de A27 utrecht Gorkem bij Lexmond 3 kilometer. En de A44 richting Den Haag tussen Leiden en wassenaar houdt twee kilometer na een ongeluk. Ook daar zijn alle rijstroken weer open. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgens Antwoord. En zijn we zijn De Lady in Red. Wat een mooi nummer inderdaad. Past eigenlijk wel een beetje bij de politieke voorkeur van... De ja, de, de Lady in Red in, in, in dit geval is ja. in black... Maar is wel van de, van de Rode Partij. Hè? Maar zo mag ik het wel zeggen. Ja, ja. Van de Partij van de Arbeid. Ja. Ussie Rietkerk. Goedemorgen. Goedemorgen. Van de Partij van de Arbeid. En Willem Paap van Sociaal Zandvoort. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, allebei zijn. in de linkse hoek, zeg maar. <laughs> en uh, we gingen het ook uh, hebben over een stukje samenwerking... wat jullie op het ogenblik hebben in verband ja. met de zedelverdeling. Want wat dat betreft... Uh, Gaat het niet zo goed eigenlijk met de linkstandvoort? Nee, nee. Na de verkiezingen is er maar één zetel overgebleven in, uh, in de raad. En sociaal Zandvoort had ook één zetel. En na een tijdje hebben we besloten om met sociaal Zandvoort om de tafel te gaan. Om te kijken of er een samenwerking is. En um... Nou, dat, dat, dat werkt. We hebben ja. een samenwerking. Hier en daar hebben we wel wat verschillen van mening. Maar ja. dat mag. Dat is dus de samenwerking. Dat hebben we ook we van tevoren afgesproken. Ja, ja. Kijk, PvdA kan ergens voor zijn en wij ergens tegen. Ja. En dat moet geaccepteerd worden. Want anders heeft het geen zin om samen te gaan werken. Ja, ja, ja, ja. Dat is belangrijk dat je elkaar daar de, de, de, de vrijheid in laat. Ja. Nou ja, de dingen waar je het wel over eens bent, die kun je natuurlijk bundelen. En ja. daardoor je kracht in de raad uh, sterk maken. Ja. Ja. Kun je daar een voorbeeld van geven? Wat dat uh, is... Nou, bijvoorbeeld het groen, dat ligt heel ja. sterk bij Sociaal Zandvoort. En dat is voor ons ook een, een item waar we zeer uh, op, op, op kijken. Zijn jullie Belangrijkens... daar tevreden over hoe dat in Zandvoort... Uh, nou, de... uh, te... ja, nou ja, uh, het begint. Het begint te begin. komen. Het is een... Uh, ja. Begin we zijn te komen. Uh, voor. We hebben een uh, bomenplan is aangenomen door de, uh, door de raad... Uh, de afgelopen begroting... He, dat is een tienjarenplan, plan hè, want bomen zijn hartstikke duur. He. Als je het allemaal echt goed wil hebben ja. op de kwaliteit, dan uh, is dat verschrikkelijk uh, duur. Dus dan moet je echt jaren voor uittrekken hoe je dat eenmaal op peil hebt. Want als je uh, momenteel kijkt in zand, hoe de bomen erbij staan, dat is uh, slecht. Ja, dat is altijd slecht een gevoelig handicap. Ja, ja, slecht onderhoud, uh, verkeerd gepland. Dus de ruimte om de bomen heen, je he, moet, moet goede ruimtes hebben, nou, dat Veel. mis je vaak. Veel bomen zijn er weg na die storm. Ja. Ja, ja. En die moeten dus ook eigenlijk allemaal vervangen worden. En daar is dus een jarenplan voor afgesproken. Vroeger, vroeger dacht men altijd, als we nou gaan toppen, he, de top van de boom afhalen, dan groeit hij niet meer hoger. Nou, dat klopt nee. ook wel. Maar het houdt wel in dat hij over een jaar of tien dood gaat. Ja. We hebben het toch ook gehad in z'n antwoord dat er een bepaald soort boom stond die eigenlijk hier helemaal niet moest staan? Nou ja, het is verschillend. Hè? De, de, op het ene, uh, in de ene straat kan het wel, de andere straat kan het niet. Het ligt maar hoe die wind uh, staat. Ja. Nou, dat, dat als je de, als de wind van vindt, zee uit he? krijgt, hè? want je hebt hoeken waar, waar die, die volle laag gaat krijgen. Ja, dan moet je gaan kijken wat voor bomen je moet planten daar. Hij is de specialist op het grond. Ja, nee, ja het is mijn ja, opleiding ja, geweest. Ja, ja, ja. ja, nee, precies. Maar precies. Oh, goed, dat, dat is het groen. Zijn er nog meer uh, punten, speerpunten die jullie samen hebben? Dat je zegt van, nou, dat is een belangrijk item. Nou, alles zo. Sociaal dan precies. Ja, ja de ja, bedeelden. De... Ja. Uh, dat soort zaken, die is, nou ja, daar zijn we allebei dezelfde mening. Sociaal zand voor de PvdA. En daar kunnen we elkaar ook altijd in vinden... Wat nee, voor invloed items. hebben jullie daar nu op? Nou ja, de invloed in de Raad. Um, ik denk dat dat een ander issue is om te bespreken. Um, het was 10-7. Er is van uh, alle geplandheid uit. 10 uh, coalitie en 7 oppositie. Ja. En er is één uh, is daar vanaf gegaan van de OPZ, die is naar GPZ gegaan. Dus het is nu 9-8. Um, wij merken eigenlijk, er wordt wel geluisterd, maar de coalitie zal altijd voor of tegenstemmen. En ja. dat is op dit moment heel erg. Ze durven of kunnen, of welke reden daarvoor is, lastig een andere mening toe uh, gedaan zijn dan de rest van de coalitie ja. of de politieke partij die tegenover ze zit. Zo move, hè? Je, je stelt ze verkiesbaar. Je wordt gekozen, je zit in OPZ en je gaat dan naar een andere partij toe gedurende de periode. Hoe kijk je daar zelf tegenaan? Vind je? Is, dat, is dat eerlijk tegenover kiezers? Of? Ja, daar ga ik niet over. Dat zult u mezelf moeten vragen. We hebben wel ja. gedacht, van nou ja, we hebben onze vraagtekens erover gehad. Ik in ieder geval. Um, maar daar ga ik niet over. Ik denk dat te, tegenover kiezers, als ik uitga van. Uh, de move die hij gemaakt heeft... niet reëel is. Ik denk, de kiezers hebben gekozen voor OPZ. Er kwamen vijf zetels uit. En, maar ja, goed. Dat, dat heb je regelmatig... in, uh, in, in raden... en. Dat de Dat moeten we maar aan hem zelf vragen. Ja, nou ja, hij is er. Ja, precies. Ik denk ja. dat jullie dat er hem moeten vragen. Nee. Ja, waarom dat hij die, die move gemaakt heeft. Ja, maar die move zie je door, heel, door heel Nederland, hè? He, ja. de gemeenten. Nou, ik vind het de laatste vijf jaar... heel erg rumoerig in, in, in gemeenteraden... In, in wethouders. Vroeger was dat altijd een redelijk stabiel gebeuren... En nu bij het minste gering, ze stappen ze op, hebben ze een probleem, dan switchen ze van links helemaal naar rechts. Ja, maar dat is de laatste tien jaar, hè? Sire. Ja, dat ja, is, het is het wel heel erg het is niet het maakt lief. het ook, het is ook erg ongelooflijk. In, in de Kamer is dat zo. Hè. Ja, ja. ja, ja. En hier in, in de Kamer is dus hetzelfde. Ja, dan ja. ja, <Klacht> hebben we de uiteraard ook meegemaakt, en dat was in 2009, denk ik. Oh. Toen uh, meneer Kroonsberg wegging bij de PvdA omdat ze zich niet meer erin kon vinden en nu bij de CDA aangesloten zit. Dus, uh... Dat is wel een heel apart verhaal. Ja, dat is een heel apart ja, verhaal. Ja, dat was ook het moment dat ik in de raad kwam. Ik heb tien ja, jaar geleden dan ja. zelf ook meegemaakt, ja. vanuit de SP naar sociaal socials Ja. ja. Maar goed, dat. dat in ja. ja, maar zo zie je, dat, dat gebeurt ja, ja, overal. Nee, het, he. kan, het is niet het alleen in zonvoer, het gebeurt ook in Halen, het gebeurt overal. Ja. In elke gemeente. Nou, het, je zit met de Tweede Kamer, inderdaad. Daar is het ook scheringen ja. in de slag. Ja. Het is heel onrustig. He. Ja, vind ik Er is wel. ook heel veel onrust in Nederland als je kijkt naar, naar politiek en naar bestuur. Mensen zijn een heleboel dingen heel erg zat. Dat ja. merk je wel. He. Nou ja, ik denk dat uh, iedereen zich bewust is van de politiek. en er veel op gelet wordt. Er wordt veel in de media. Uh, gesproken, uh, dat zie je in eens Mensen worden politiek bewuster. Uh, dat moet ook ja. wel, want ze ja, moeten ook, moet ook keer wel. stemmen tuurlijk. ook allemaal. Ja, want, tuurlijk. In de opkomst van dat stemmen, dat vind ik echt treurig. Dat is waar, ik. Ja, treurig. ja, dat is dat, is, dat is, Maar dat geeft ook iets aan, Het geeft ja. aan dat mensen zoiets hebben van ze zoeken het maar uit, want niemand luistert naar me. Ja, nou, die die, die uh, stemming over die Oekraïne, hè, ja. of die samenwerkingsverbonden. Uh, is nou, de, goed, de taak ja, van de goed. politiek vind ik om daar iets aan te doen. Ja. Maar goed, jullie, uh, gaan, uh, jullie hebben voornemens voor uh, het nieuwe jaar. Uh, de PvdA Noem. heeft voornemens en Sociaal zondwoord heeft voornemens natuurlijk. Hè. Noem eens wat. Uh, andere eens. samenwerking. Ja. Daar hebben we naar mee eens geloven. En dat is ook uh, gezond. Uh, wij zijn uh, op uh, de manier uh, hoe het college in het wil, zijn wij uh, zwaar op tegen. Uh, Noem een voorbeeld daarvan? Ja, alle ambtenaren in halen. Nou, dat is wat Zandvoort wil? Dat alles weggaat hier? Alle ambtenaren in halen. He, dat, wil ze, he, dat wil dit college. Nou, daar zijn wij uh, zwaar op tegen. Waarom? We hebben de angst uh, van als je uh, Halen een vinger geeft, pak je, je helemaal hand straks. Uh, voor het weet staat er onder Zandvoort gemeente Halen. En dat is de bedoeling niet. Daar, die angst dat, hebben wij daar daarin. Als je dat nou dicht timmert in, in een goede opleiding? Ja, nou, dan dat, ja, dat valt ze bijna niet Dat is dicht gewoon het gevoel natuurlijk. van binnen bij jou. Ja, ja, ja, ja. ja. Oshien, En uh, wat, wat belangrijk vindt... is, vinden wij, je, je ja. kan ook verder kijken naar andere gemeentes waar je uh, mee kan samenwerken. Het hoeft niet alleen maar Haalem, Haalem, Haalem te zijn. Ja. Ja, dat kan ook uh, van Bloemendaal, ja. Ja. Uh, wat, wat vindt de PvdA nou, daarvan? Wat... Nou, we hebben een wethouder gehad de afgelopen jaren. De twee periodes hiervoor. En hij is heel erg bezig geweest met de voorbereiding... van de samenwerking met Halem. Dus wij zijn er niet tegen. Uh, het zou met het sociaal domein beginnen. Is het ook begonnen. En gaandeweg zie je dat uh, er nu de bedoeling is... dat alle ambtenaren naar Halem gaan. Maar het loket, de uitvoering en alles gewoon in Zandvoort blijft... Dan komt iemand hier uithalen en praten met betrokkenen. Kost dat niet op, dus ontzettend veel geld? Ja, het, er, kost, het kost uiteraard geld. Het uh, is toch op de het bedoeling dat er bezuinigd wordt en niet dat het. Ja, er maar dat er wordt ook bezuinigd. Er wordt eigenlijk. hartstikke bezuinigd op het ambtelijk apparaat. is sowieso heel erg bezuinigd de vorige periode. En uh, wij kunnen het niet meer volhouden om alle dossiers, alle onderwerpen die Zandvoort nodig heeft... om die op een goede manier... in Zandvoort te regelen. Dan ga je dus niet meer bezuinigen. Dan moeten er mensen bij. En um, kijk, Haarlem is natuurlijk... ook een gemeente die veel... Um, die eigenlijk... door het bezuinigen en door... geld mist. Ik bedoel, ze staan... Uh, nou, het is nog net... geen, hoe gemeente. Artikel. gemeente? Ja, artikel. Ja, precies. Dus... Um, ja dat is ook iets wat me best ja. wel zorgen baart um, ja want wanneer ja. Zandvoort zeg maar daar dan bij zit, die wordt dan wel meegetrokken ja die gaat dan mee die dat wordt meegesleurd in, in, in ja het, in maar de het ondergang. is de bedoeling wij besluiten wat er gebeurt in Zandvoort even Ik heel basaal We he? hebben onze eigen doelen, onze eigen ja. onderwerpen waar wij die wij belangrijk vinden, vooral het toerisme. Ja, Mensen meer het inkopen van kennis hè? En, en, en van service. Ja, ja. ja, precies. Ja, maar dan hoeft precies. niet alle ambtenaren naar om te sturen Nee. Ja. Alleen de relevante uh, ambtenaren ja, ik, die zouden dan hier moeten blijven. Ik ja. kan me zo voorstellen als het gaat over milieu en je hebt één ambtenaar die de hele dag milieuzaken moet doen... nou, dat is waarschijnlijk te veel, dat is een overkill... dat je dat splitst samen met Haarlem... dat je daar iemand hebt zitten die wel een fulltime job daaraan heeft in Haarlem. En dan heb je wel iemand die natuurlijk veel meer kennis opbouwt... en ook ja. van alles op de hoogte is en zich helemaal kan specialiseren. Ja, waar dus je op... kwaliteit gaat dan uiteindelijk omhoog, denk ik. Ja. Ja. Nou, weet je, weet, weet je wat gevaar is? He? Als je alle ambtenaren naar Haarlem uh, gaat uh, doen... Dat de overheid in Zondvoort verschrikkelijk de pan uit gaat reizen. omdat er een duur gebouw leeg staat. Nou, dat is een ander punt. Daar zijn oplossingen voor te vinden, denk ik. Dat is natuurlijk. dat is heel lastig, zeker in Zondvoort, Want moet je helemaal gaan verbouwen. maar je leest vaak in gemeentes. die samen gaat werken met andere gemeentes. waardoor het personeel naar een andere gemeente gaat dat de overheid, daar zitten ze maar in hun maag. Nou, Zandwer is... heeft natuurlijk een heel stuk aan het raadhuis gebouwd in het verleden. Ja. En ja. Daar, daar moet de gemeente dan wel wat mee, want dat ja. kost natuurlijk geld. Ja. Ja. Ja. Nou ja, dat ja. is voor de toekomst ook ja, iets wat Dat mee is een ja. moeten, daar ja. moeten we ook over praten. Uh, blijft oh, goed, dit is de ambtelijke samenwerking. Wat zijn er nog meer voor speerpunten in jullie uh, programma voor dit jaar... waar jullie samen in werken? Op dit moment is huisvesting belangrijk. Ja. Het, uh, de prestatieafspraken met de KEI. Uh, de woningvoorraad die wij hebben en hoe willen we dat die ingedeeld wordt. Wat vinden wij van belang uh, dat er uh, moet komen? Senioren, jongerenhuisvesting, nieuwbouw... Uh dat is op dit moment uh, best heftig. Uh, we zijn bezig met een visie. En, uh, en de prestatieafspraken die komen er nu aan. Er is ook veel over huisvesting op dit moment te doen. Het is natuurlijk ook gewijzigd, zei de Maar ja, Er zijn natuurlijk de... mensen die al en... jaren op de lijst staan ja. voor een woning. Ja. En wanneer komen die eens aan de beurt. Ja. dat is heel ja. belangrijk. Ja. Ja. Ja. Dus de prestatieafspraken uh, aankomende zomer worden heel belangrijk. Ja. Ja. Voor beide partijen. Wat, wat, wat is, wat is de, de kracht van de gemeente om bij de KEI dat af te dwingen? Hoe, hoe, hoe, hoe krijg je dat voor elkaar? Want ik bedoel, de KEI ja, die kan natuurlijk gewoon roepen... van ja, jullie kunnen dat wel willen, maar uh, we hebben er geen geld voor. En, uh... Nou, ik ben van mening. Kijk, zo meteen krijgen jullie nog niet. Uh... Ja, die komen zo van het platform. Dus die kan daar ook alles over vertellen. Maar uh, uh, op dit moment... Uh, Afdwingen vind ik sowieso een heel lastig woord. Je wil een consensus met elkaar ergens uitkomen. Maar wij moeten onze visie op de wo onze woonvisie voor Zandvoort maken met of zonder de kei. De kei kan ook vertrekken. En dat wij als Zandvoort moeten daar een visie op hebben. Daar moet een andere partij in kunnen stappen of over kunnen nemen. Dus. Je moet, je moet een, een stuk papier klaar hebben liggen. Precies. Het ja. moet een algemeen ja, gaan een iets zijn op zijn. het algemeen van Zandvoort. En vanuit die visie maak je de ja. Dus maar. ja. Maar Ik hoor dat je, je, je het woord nieuwbouw vallen, maar hebben we nog een plek waar gebouwd kan worden? Ja, er kan toch ook iets afgebroken worden en een nieuw gebouw? Ja, dat is niet. Ik bedoel, nou, daar zijn, wordt ook er, zijn er afbraakplekken hier? Nee, maar dan, we hebben natuurlijk ja. ook het, uh, het, het, het bedrijventerrein, het voorste deel van de ja, zuivering. Daar wordt ja. ook over nagedacht. En uh, kijk, de woningen van de Kei zijn absoluut niet meer milieuvriendelijk. Milieu Ze zitten allemaal, of een hele hoop zitten bij FG uh, niveau, dus dat is heel laag. Uh, op dit moment is het zo dat mensen... Hoe te... kunnen mensen ja. zien waar hun woning in valt, trouwens? Kun je ze opvragen? Ja, oh, opvragen. Kun je ja. ze opvragen, ja. Ja, ja, ja. Je hoort dat uh, door te geven als je daarom vraagt. Ja. Oké, okay, ja. Zij verplicht om dat uh, ja, ze te, te zeggen tegen jou. Ze hebben in de meterkast uh, iets brandwerend uh, ge, gemaakt. Nou ja, het gaat dat is een veel andere issue denk ik. Ja, het ja, gaat ja, ja. eigenlijk, ja, maar dat heeft ja. natuurlijk ook met uh, milieu te maken. Het ja. gaat eigenlijk voornamelijk om de dubbele ramen, alles waardoor ja. een huis minder energie ja. verbruikt. Ja. Ja. Ja. Iedereen betaalt heel veel energie. Nou, ik denk nu vragen ze de mensen op wie het wil. En dan gaan ze uiteraard meer huur betalen. Ja. Ja. De nieuwe huizen die ze bouwen worden milieuvriendelijk gebouwd. Ja. Gooi iets tegen de grond, bouw iets niet. Ja, maar, maar goed, dat zal. al ja. Kijk, meer huur betalen. He. Bij wijze van spreken, ze gaan uh, een wijk isoleren. En uh, de een doet het wel, de ander doet het niet. Maar degene die het wel doet, uh, gaat de huur meteen 30, uh, misschien met 40 euro omhoog. Maar dat is niet die 40 euro. Dat komt bij huur. Plus elk jaar 3 procent. Ja, dat telt door. Dus zeg. telt door, hè? Ja. En nu, voor je isolatie straks je straks 120 euro per maand. Maar en, uh, nou, dan is dat de bedoeling dat je je, zelf. je gas- en lichtrekening naar beneden gaat. Ja, dat is altijd de bedoeling ja, ja. als je. je ja, maar zoveel heeft... niet, hè? Nee, niet zoveel. Niet als ze zeggen 40 euro meer huur. Dan bespaar je nee. niet de 40 euro per maand, natuurlijk. hè? Ja, nee, nee. Maar nee, nee, is... dat zijn die slimmerigheidjes, gaatjes hè? Van een, uh, nee, maar vandaar nieuwbouw. Dan ga je het tegen een grond. goed, dus dat zijn. De afspraken met de kei. Ja. Zijn er nog meer dingen waarvan je zegt dat het voor ons heel belangrijk zijn? Vluchtelingen. Ja, want we hebben het over uh, woonvoorzieningen. Ja. Het, het Rijk legt ook ja. nog het een en ander op. Ja. He, op dit gebied. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Eh, Plantingenhuis. Waar ja. men eventueel eh, x aantal gezinnen, hè, 10 dollar gezinnen willen huisvesten tijdelijk. Nee, nee, nee. Hoe ver is dat? Geen idee. Nou, ze zijn... Ja. De burgemeester is net nog geweest om uh, met de betrokkenen en om te praten. Um, en het is even afwachten, want het is nog niet in de raad geweest. Het komt nog in de raad in februari. Het zou per 1 maart zou, uh, de, zouden ze kunnen komen. Maar ze zijn nu nog bezig met de verbouwing. Uh, maar er, is, er wordt dus al verbouwd. Er wordt in ieder, ik weet niet of er al verbouwd wordt, maar er is een bedrag bekend... Ja. Waarmee het is het gedaan niet zo kan dat worden? je niet eerst moet beslissen of dat, nee. dat wel of niet nou, dat doorgaat dit, uh, voordat zeggen. je ja. dan. Ja, het is een ingewikkeld. Welkom in Nederland, uh, ja. iedereen. Het is uh, een heel goed. ingewikkeld. Nu even over Zandvoort. Dus voor. Ja, dat... maar... ja. Kijk, dit wordt op je bordje gegooid En Het is, dan stieke... is het dus al beslist. Het is uh, stik of slik. Nee, want de raad uiteindelijk beslist. Nee, nee, nee, het raad... is een nationale aangelegenheid. Ja, maar waarom collega... is er dan nu al geld uh, uitgegeven en wordt er al dingen gedaan? Omdat ze weet hoeveel mensen erin passen. Ja, maar is het onder kleinschalige opvang? Kleinschalig, 80 ja. mensen, 60 tot 80 mensen zouden erin kunnen. Twee jaar, ja. En dan Twee nee, het. Maar, maar kijk, die twee jaar, dat is het gevaar ervan. Uh, Daarna moet je ze nee, zeggen. Als je nee, nee, zegt dat er uh, vier personen of uh, vier gezinnen uh, ergens werd, uh, gehuisvest worden in Maastricht, uh, daar is uh, op dat moment uh, vier woningen vrij. Nou, er gaan er vier uit over een half jaar. Dan komen er we weer vier nieuwe. En dan weer voor twee jaar. Ja. Ja. Wat, wat zo blijft het kringetje. Maar de, ja. zo ja. kan ja. het tientallen jaren doorgaan natuurlijk. Ja. Ja. Dus en ja, ja, daar moet, en duidelijk daar is moet de duidelijkheid tegeven. in komen. Van... Snap je wat ik bedoel? Ja. Ja. Ja. Ben je als gemeente op een gegeven moment verplicht... om die mensen ook definitieve huisvesting aan te bieden? Nou, je hebt een kwotum. 40 uh, voor dit jaar uh, moeten de definitieve huisvesting uh, krijgen. 20 is dus uh, 20 het eerste uh, half jaar. En 26 het tweede, dacht ik. Of 23. Ja. Maar dat brengt onze hele woningzoekende ja, maar... lijstje... maakt dat natuurlijk niet klein. Nee, precies. Maar dat is ook een probleem ja. bij alle gemeenten... dat uh, de woningzoekende langer om moet wachten. En dat is toch iets waarover nagedacht wordt. Hoe lossen we dat op? Kunnen ja. we op een andere manier woningen neerzetten... die? Uh, voor uh, vluchtelingen of voor statushouders, dat zijn nou uh, statushouders uh, geschikt zijn. Uh, de, de, je, je kunt van die van die, uh, ja, ja, die, kunnen, ja. die kunnen wel twee jaar mee. En dan weet je zeker dat ze, dat ze na twee jaar ook dat het niet nog een keer wat jij zegt. er weer twee jaar ja. bij komt voor weer een nieuwe groep. Als je nou bij de zuivering gaat kijken, hè? Nou, links ja, staan dan maar... die zomerhuisjes opgesteld. Hè? Ja. Maar als je rechts kijkt, is nog zat ruimte. Ja, ja. Daar kun je echt een tiental van die dingen nog laten. Maar Daar goed, moet ook uh, naar gekeken worden. He. We ja, moeten niet alleen maar blind naar het uh, kijken. Ja. He, maar je moet naar meer opties kijken. Waar zijn die mogelijkheden? Ja, wat is een betere investering? Ja. Daar gaat het natuurlijk ja. ook om. He. Wat is, wat is een, een, een investering waarvan je later kunt zeggen... Want zo'n prefab ja, die kun je ja, waarschijnlijk... Kan je ergens anders voor gebruiken later? Ja, ja. Ah, die kun je later ook weer inzetten. Ja. Want wat, wat is er, dat plantiekenhuis, dat, is, dat, is, dat staat daar, maar is daar ooit alles over bedacht, behalve dan nu de vluchtelingen, wat daarmee gebeuren ik heb, ja. niet, ik heb geen idee, ik nou, heb geen idee. Die van de gemeente, hè. het is, het is ja, het verkocht is van de stichting. Wat ze daarmee je willen. een stukje muziek draaien ja, ja, ja, en dan gaan dan we zo dan dan direct dan weer verder ja. met het gesprek. Ja. Dag Dini! Goed, We gaan verder met Oesje Rindkerk van de PvdA. een Paar van Sociaal Zandvoort. Het sociale blok, zeg maar. Uh, vandaag als politiek uh, ja, onderwerp ja. in Hoogland. Ja. Ik had gehoopt dat er nog mensen zouden komen naar uh, Hoogland. die wat wilden vragen of zo. maar dat is niet gelukt, ja, ja. helaas. Nou, doe dat doe jij is toch? Nou, dat doen wij. <laughs> ja, wij vragen wel, ja. ja. We hebben het gehad over de huisvesting. Uh, dat blijft een lastig issue, ook zeker in Zandvoort. Ja. Maar er zijn nog genoeg andere onderwerpen uh, waar we even over kunnen praten. Met, uh... nou ja, ik wil eigenlijk even praten over het, uh, het de, de dualisme. Kijk, de, het college doet een voorstel, legt dat neer bij de raad. En wij gaan, dat, wij gaan kijken of het voldoet aan alle eisen, aan alle kaders en noem maar op. En we stemmen voor of tegen, we doen een amendement op de tekst, uh, noem maar op. Maar dit college vraagt regelmatig uh, een advies over een bepaald onderwerp waar ze mee bezig zijn. En het dualisme is dan ver te zoeken. Dat maar vinden... aan wie vragen ze dat advies? Anderaard, nee, dat een advies. Ja, ze vinden het prettig om van tevoren te peilen hoe, uh, hoe, uh, hoe het ligt in de raad. Of in een, in de besloten, een besloten bijeenkomst dingen alvast... Marineren of hoe je is het zo okay? bekijkt. Nou ja, kijk, we hebben. Uh, Gertone heeft daar ook uh, um, ja. bij monden van mij heel duidelijk laten weten. We hebben een dualisme en oh, okay. dit, dit, dit is geen dualisme meer. Ze vragen dus constant advies. Dat is wat het wat het college doet op dit moment. Um, ik zeg niet dat het slecht is. Ik zeg ook niet of het goed is. Maar het is iets anders dan het dualisme wat er is op dit moment. Um, en dat zie je dus bij heel veel onderwerpen Zie je daar terugkomen. Hoe zou je dat anders vertaald willen hebben, dat dualisme? Ja, nou, het college komt met een voorstel: ja. leg maar neer. En ja. wij kijken of daar zijn, kaderschool... zij voor, ja. daar zijn ze voor. Daar zijn ze voor. Maar ze laten dat. Ze zijn te voorzichtig. Ze zijn een beetje. Nou ja, of het, of het voorzichtig is, weet je, maar Ze dekken zich natuurlijk ook graag. In wat dat betreft. En ze willen niet uh, hele stukken opnieuw schrijven nadat het in de raad geweest is. Dus. Uh, maar uh, wat mag, mag, is ik tegen... uit, mag ik het anders uitleggen? Hmm? Ja? Het college gaat eerst naar de coalitie, vraagt hoe, hoe, de, hoe denkt u ja, erover? Ja, dat, mogen dat is even, ze, even duidelijker. Ja, dat mogen ze. He? En uh, uh, daarna komt het in de raad, want dan weet men ongeveer van, uh, wat, ja. uh, hoe de coalitie erover denkt. Ja, en dan is de machtsblok uh, tegenover uh, uh, acht. Maar het, het kan toch geen kwaad als ze van tevoren iets in de week leggen bij iedereen? Van nee, wij zijn van plan dat of we, we denken zo zo zo. Dat, nee, maar, dat ja, is maar niet erg. Dus. Maar Oesje, je, je zit te lachen. Je, je, je vindt dat nou niet Nou ja, een, kijk, het, natuurlijk is dat niet erg. Maar het maakt de zaken ook lastiger. Want iedereen heeft ergens wel wat op hm. en dan. En dat is wat deze ja, raad. Maar natuurlijk... wees, wees dus wat duidelijker, want dit, dit, dit, iedereen heeft wel eens. Nou ja, als je, als, je, uh, als je, nou bijvoorbeeld, uh, uh, maakt niet uit welk onderwerp, ze leggen het neer van tevoren bij de raad in een besloten informatie. Of... Mag dat? Ja. Ja, dat mag zeker. Natuurlijk. Dat mogen ze doen. Ze mogen dat, maar je hoeft daar niet bij te zijn. Als je daar niet mee eens bent, kom je er niet bij zitten. Dat kan. Maar ze, leggen, ze, ze, ze, doen het, ze maken voorstellen in samenwerking met de raad. Nou is dat voor het college, vindt dat natuurlijk prima. Maar het maakt het ook allemaal wat, wat stroever. Wat... En ze kunnen geen taakkracht tonen. Het college maakt een stuk leeg. Ze hebben geen daadkracht op dat niet punt. Visie. Niet genoeg visie. Nou soms ja, wel, maar, soms niet. Soms wel, soms niet. Ja. En ja, dat wat ik wel probeer, vind... We, we, ik probeer iets te... Ja, ik nou, ik, ik, ja, ik, ik voel verlangzaamend wel waar het heen gaat. Maar, uh, maar als je goede algoritmeenten... Meer power, ja, absoluut. Ja, ja, ja, misschien je, is dat het. Meer power, de daadkracht. Ze zijn niet daadkrachtig genoeg. En dat wat kunnen jullie daaraan. Ja, nou, als je goede argumenten uh, Nou, wij betrengen. zeggen er regelmatig wat van, maar we ja. zijn ook maar oppositie, een, klein, klein... een kleine partij. En we hebben regelmatig hebben we dingen uh, die we zeggen, maar we merken gewoon dat de coalitie is ja, maar soms één ze... en daar nou, het is het soms... lastig. Ja, maar soms pakken ze het wel op. Als je ja, met goede ze... argumenten uh, ja, komt, dan het wel ze. Maar het ze op besluiten pakken. wel altijd hetzelfde, voor of tegen. Dat is het ja, probleem. Ja. Ze, zijn niet, ze zijn echt een blok. Ja. Ja. We hadden het tijdens de muziek net over uh, de effecten van de landelijke politiek ook op de lokale politiek. Dat speelt natuurlijk zeker in de Ja, zonken. zeker. Zeker na de laatste verkiezingen. Zeker na de laatste verkiezingen is ook een duidelijk uh, resultaat, denk ik, van de landelijke politiek. Is het dan niet zelfstandiger voor jullie om zeg maar echt te fuseren met z'n allen een soort rood zandwoord ervan te maken? Nou ja, ik denk dat de volgende verkiezingen misschien daar een uitkomst op bieden. We zullen... nee, nee, nee, nee, dat weet ik niet. Nee, dat weet ik niet. Uh, wij, wij, toch, uh, wij, wij zijn toch wat meer uh, middelings. niet echt links, maar middelings. Hè? een beetje van midden. Uh, soms wel een we best afwijken uh, een beetje naar de rechterkant. Ja, jullie dus zijn puur lokale partijen. Ja. ja, daarom. Dus uh, we hebben daar veel meer die ruimte in. En, uh, die wil ik uh, wel behouden natuurlijk. Uh -huh. Die ruimte. Hoe, hoe zitten jullie met het... Uh, met en net zo, bij wijze van spreken, bereikbaarheid kust Wij zien er echt helemaal niks in. Want dat kan gewoon niet. nou al, al, Iedereen wel. Ballen van zo zelfs ontvoerd. Bereikbaarheid kust? Leg eens even uit, wat, wat bedoel je daar precies mee? Uh, nou wij betalen elk jaar uh, 10.000 euro geloof ik, uh, in een potje, uh, regionaal dus, uh, is dus uh, Heemstede Bloemendaal, uh -huh. Haarlem, Zandvoort. Dus uh, dat, dat komt op een 40.000 euro uh, per jaar totaal. Voor? Voor bereikbaarheid. Ja. Nou, ik zou een, maar waar gaat dat naartoe dan? Nee. Nou ja, er, er, er wordt ergens uh, uh, dat de, de randweg verbeterd wordt. Uh, vanuit Amsterdam naar Zandvoort verbeterd wordt. Ah, oh, dat is zo goed. Ja. Ja, bereik... maar, maar, maar, maar men zegt, als je die uh, informatieavonden volgt... is het nu precies, het is Zandvoort niet meer. Het is nu de bereikbaarheid de muiden die men wil verbeteren om de toerist makkelijker naar muiden te uh, laten rijden. Nou, ja, weet je, zo'n zo potje is natuurlijk voor, voor de Botaal regio. Vooral, ja. Ja. Dat is het punt. Ja, de ene als... keer gebeurt er hier wat, en de andere keer gebeurt er daar wat. Nou, we ja. hebben in het verleden, heeft de PvdA... Ja. een aantal jaren geleden een onderzoek laten doen... om bijvoorbeeld de Zandvoortslaan te verbreden. Ja. Om daar ook een soort busbaan neer te leggen... dat uh, de bussen door kunnen rijden. Maar dat is dus onmogelijk ja. gebleken. Hè? Omdat er huizen staan, er zijn ja. eigenaren... Ja. Ik bedoel, kijk naar de middenboulevard. Eigenaren zeggen nee. En dan gebeurt het gewoon niet. we maar... moeten laten liggen? Nou, bijvoorbeeld ja, dus... hebben, hebben we ook nog daar gekeken. Of daar wat mogelijk is. Maar dat is dus allemaal niet nee, nee, haalbaar. In heemsteden kom je te alle tijden wat je ook doet in het droog. Ja, klopt. Ja, ja. Ja. Dus, nou, nou, in ieder geval, van Haal naar Zandvoort kan het nooit verbeterd worden. Nee, nee dat, dat, dat de enige optie was in de jaren 50. Dus jij de denkt dat het de geld dat er dan elk jaar ingestopt wordt... Eigenlijk, Veel andere doeleinden gebruikt gaat worden straks om andere uh, gemeentes uh, ja. meer bereikbaar te krijgen. Ja, je, je, je, je Want als je dan vraagt van, uh, wat schiet Zandvoort er dan mee op, zegt ze ook eerlijk niks. Ja, maar wij hebben ons daartoe gecommitteerd. Ja, We hebben jammer. samen besloten om daar aan deel te nemen. En daar hangt een bedrag aan. Dat hebben we samen besloten. We hebben ook gezegd, wij doen het niet in één keer. Wij verdelen dat geld over de komende jaren. En dan krijgen jullie het op die manier. Um, wij moeten wel in dialoog blijven met de omgeving. Om niet straks uh, ja en amen te zeggen op hetgeen wat ze besloten hebben. Ja, maar hoeft ook allemaal niet. Dus de wethouder niet. zit wel bij die bespreking. Maar Keur kan er precies uitleggen de, de, de, de nadelen en de voordelen daarvan. Ja, kijk, ik heb het, het de voordeel van een maar dan, die weet precies alles. Moeten we die maar eens een keer vragen dan? Ja. Hoe nee, dat in elkaar zit. Ja. Ja. Ja, ja, het dan is natuurlijk als je in zo'n zo zo systeem meedraait, dan heb je één jaar een voordeel en dan weer drie jaar niet. En dan, dan ineens weer wel. Dat, dat, dat... Het is een heel lastig ja, issue. Ik denk ja, maar dat maar hij weet de, lastig is hier hij kan precies uitleggen waarom er geen voordeel aan is. Ja, ik weet het niet precies, maar. Ja, we gaan. Uh, we uh, moeten gezien wij de tijd uh, afronden, inderdaad. Ja. Dank je wel voor jullie komst en ja. graag gedaan. Uh, ja, als er echt dingen te melden zijn, dan weet je, dan kun je altijd uh, bij de redactie aan de bel trekken. En dan nodig nodigen jullie graag uh, nog een keer uit. Oké, dank je wel. Bedankt, Ossi en Willem. Uh, ja, we gaan luisteren naar uh, Need Your Love So bad. Is dat ook? Nee, nee, nee, denk het niet. Oh, die hebben we al gehad. Oh ja, die hadden we al gehad. Alle well, Love en Lady. Surrounded by light, come on now I fell in love with an alien We hebben het net uitgebreid gehad uh, met uh, Sociaal Zandvoort en de PvdA over huisvesting. En dan uh, zijn nu twee dames aangeschoven van het huurdersplatform Zandvoort. Kijk, dat is mooi. Dat Goeie past zo dus mooi in elkaar. Tini ja. van der Werf tegenover mij en Theresa Mok. Klopt. Ja. Welkom. Dank je wel. Het, het huurdersplatform, wat, wat doet dat precies allemaal? Het huurdersplatform doet zijn best om de belangen van de huurders in Zandvoort, huurders van de Kei in Zandvoort, te vertegenwoordigen. En Want dan praat je alleen over de huurders van de Kei? Ik praat ja. alleen over de huurders van de Kei. En we zijn een uh, regionale afdeling van Huurdersvereniging Arcane, okay, die dat in is Amsterdam is. Nee, is Amsterdam. Amsterdam. En de Kei opereert natuurlijk in Amsterdam en in Zandvoort. Vandaar dat wij onderdeel daarvan zijn. Ja. Wat, wat, wat zijn jullie belangrijkste uh, werkzaamheden om het maar even zo te zeggen? Nou, Op dit moment uh, is het HPZ bezig om samen met de KEI en de gemeente de woonvisie van Zandvoort uh, voor de komende jaren vast te stellen. Dus wat heeft Zandvoort nodig de komende jaren op het gebied van volkshuisvesting? Dat is een heel belangrijk punt. Daarnaast ondersteunen we uh, zoveel mogelijk de bewonerscommissies die in een aantal complexen in Zandvoort uh, opereren en werkzaam zijn. Uh, we hebben uh, één keer per kwartaal overleg met de uh, regiomanager van uh, de kei in Zandvoort, Ronald Ederbaas. Uh, we hebben niet zo lang geleden in het kader van die woonvisie en de prestatieafspraken die eraan komen, een huurdersraadpleging gedaan. Daar zit heel veel werk in. Uh, die is klaar en volgende week woensdagavond uh, is daar een avond uh, in het NH-hotel. Dat heeft uh, Theresa Mok samen met Cor Haagsman uh, van het Huurdersplatform... hebben ze zeg maar, de organisatie op zich genomen uh, van het fysieke gedeelte in het NH-hotel. We zijn klaar voor de 200 mensen die kunnen komen op zijn minst. Okay. Dus iedereen is van harte welkom en... Uh, ja, dat is ook een, een belangrijk aspect. Dus het huurplatform zal voor 2000 mensen daar. 200 mensen daar. Die, die kunnen daar. Ja, dat okay. hopen we ook te halen. Dat zou mooi zijn. Ja. Ja. De bedoeling is natuurlijk om niet om, om alleen ja, de wensen van de mensen naar boven te halen, maar ook wat ze allemaal beter zouden willen, anders willen. Nou, die hebben we. Om, huh? Dat komt al uit enquête. En ja. uh, de uitslag van die enquête wordt dus die avond gepresenteerd okay. aan, uh, aan de huurders. En na de pauze is er dan ook een uh, mogelijkheid om in discussie te gaan en erover te praten. Die, die enquête, onder hoeveel mensen is die gehouden? Die is gehouden onder alle huurders van de Houdt op ongeveer uh, 2400. Ja, 24, ja. ja. Is er een goede en, respons op geweest? Ja, er is 21% respons op geweest. 528 mensen hebben de enquête beantwoord. Dat is vrij hoog. Dat, dat is hoog. Ja, ja, dat is ja. hoog de woonpond zegt, uh, het is een goed resultaat. Ja. Ja. Ja. Dat zei, ja, Want het is dan ook aardig representatief. Hè? Maar daar gaat het ja. dus om. Ja, 20%, ja, het is ook 20 belangrijk, van totaal ja. is in Dit soort ja. onderzoeken ja. wel. Ja, ja. Ja. Ja. Ja, dus daar zijn we blij mee. En komen daar bijzondere dingen uit. Je kan natuurlijk niet alles vertellen. Want nee, ik ga ook niet alles... Ik ga door. dus niet alles vertellen. Ja. Uh, want dan zou ik de presentatie ja. moeten gaan doen. Nou, dat redden we niet hoor. In de, in de tien minuten dat wij hier zitten. Kun je, kun je, zeg maar, om te zien wat de wensen in Zandvoort zijn qua woningen, dat ook toetsen op het aantal uh, mensen wat ingeschreven is voor een woning, die zoekt naar een woning. Want dat is natuurlijk op zich al een heel aardig kader. We Iedereen schrijft zich in voor een woning. En ja. je kunt volgens mij op de inschrijving zien. of dat mensen een woning achterlaten of niet. Hè? Of dat het een starter is of niet. Dus daar vandaan kun je natuurlijk wel zeggen. van nou, er zijn hier uh, ja. 600 mensen. die op zoek zijn naar ja. een uh, woning als starter. Nou, er is een, uh, daar hebben we dus niet naar gekeken. De kei, de gemeente en uh, het HPZ. Uh, een van onze uh, basisstukken, zeg maar. is een uh, compleet woningmarktonderzoek. In Zandvoort. Het betreft dus niet alleen de, koop, de huurwoningen, maar ook de koopwoningen. Wat de uh, verhuisbehoefte is van mensen. Uh, hoe de leeftijdsopbouw is. Hoe de verwachting is in de toekomst. En een van de zaken die uit dat onderzoek bijvoorbeeld komt... is het feit dat Zandvoort ontgrondt. Dat is niet nieuw. Uh, en dat Zandvoort vergrijst. Dus dat zijn zaken die met name in zo'n uh, woonvisie die nu wordt opgesteld voor de komende jaren... Uh, wel een belangrijk aspect hebben want uh, je kan niet alleen vergrijzen in Zandvoort, je zal dus iets moeten doen om jongeren vast te houden of jonge gezinnen te trekken en uh, daar zijn we dus nu mee bezig maar met name zo'n woningmarktonderzoek wat veel breder is dan alleen kijken naar huurders is een belangrijk aspect. Oh. Ja. Maar dat cool. kun je dus niet meenemen? Dat dus uh, hebben we niet meegenomen omdat de uh, verhuisbehoeften op zich ook al in dat uh, rapport staan, de verhuisbehoeften okay. van mensen. Ja. Maar dat betekent dat de woonvisie die de gemeente opstelt. Uh, en, en, en dit onderzoek, dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Dat loopt echt uh, parallel ja, bijna. Dat is belangrijk. Daarvoor ja. hebben we het ook gedaan natuurlijk. De ja. enquête gehouden. En daarnaast en die enquête de prestatieafspraken. Ja. Ja. Ja. Die enquête is heel belangrijk, want dat steunt het huurdersplatform. Hm. Zouden mensen zich dat ook bewust zijn geweest van die enquête? Dat heel belangrijk het is om dat in te vullen, zodat ze. Uh, Achteraf niet uh, kunnen zeggen van ja, uh, er wordt toch allemaal dingen gedaan waar we het niet mee eens zijn. Maar dit is natuurlijk wel heel essentieel. Hè? Dat, dat mensen... is wel duidelijk gemaakt. Ja, ja. ja. dat ja, is wel duidelijk de, gemaakt wat, dat ook, uh, waar het voor diende, waarom wij dat wilden weten. En waar dat volgebruikt uh, gaat worden. Hm. Omdat je je achterban moet raadplegen. Het gaat ja. niet uh, wat wij willen, maar wij willen laten zien wat de bewoners willen van ja. zo'n ja. ja. Dus dat is wel duidelijk gemaakt. De plekken waar er nog uh, gebouwd kan worden, hè, die zijn natuurlijk best wel beperkt uh, hier in, uh, in Zandvoort. Uh, je komt gauw uit op noord, denk ik. Want... Oh, we zitten hier vlak bij de watertoren. Er ja. is dus een watertorenplein wat nog volgebouwd ja, kan worden. Dat klopt, en zal worden. Ja, klopt, ik denk dat dat uh, gemiddeld genomen, als ik even mijn eigen positie uh, neem. dat dat niet voor mijn uh, portebene geschikt uh, zal dat zijn. Dat zou wel jammer zijn. Ik als... Ja, ja. Nee, ik maar heb dat is natuurlijk wel de realiteit. Ja. Want dat, dat zullen geen goedkope woningen zijn. Maar ja, dat, dat, dat worden allemaal ja. koopwoningen. Dat worden koopwoningen. Dus ja, wat dat betreft, uh, ik, ik, ik praat als ik het over huurders heb. Sanford zit te springen om sociale Ja, sociale woningen, woningbouw. Ja. En daar zijn natuurlijk uh, Sofia weg is gekomen. Ja. Daar Winnhof. Was ook niet goedkoop daar. Nou, huurwoningen zijn sociale huur. Sociale huurgrens. Sociale ja. huurgrens. Ik ja. moet eerlijk zeggen dat ik verbaasd was hoe leuk het eruit ziet. Ja, daar. absoluut. de mensen is, die, uh, die daar wonen die je ken. Ja. die, zoals je die kijkt zijn allemaal Europa. even enthousiast. Ik woon ja, Nou, u woont er zelf. Ja. Dat klopt, maar de mensen die ik dan gehoord heb, die zijn ja. allemaal en die zijn verbaasd over het licht. Wat er in de woning is en over de, de, ruimte. de locatie, de ja. ruimte, alles is even. Dus dat is wel een heel mooi voorbeeld van hoe het kan. Ja. Uh, maar zijn er nog meer plekken in Zandvoort waar ja, je zoiets het er kunt er realiseren? gesloopt worden. Groene flat, zelfs straat. Die heeft op de nominatie gestaan om gesloopt te worden. Is, is dat die ingetrokken. flat die dwars staat? Wij noemen dat de groene flats. Ze hebben allemaal een kleur daar. Oh. Dat is de flat voor de FOMA. als je aankomt rijden... Ja, precies. Aan de die staat zeg maar. ja. ja, maar, ja. Is dus... maar waarom zou je die slopen? Want dan Omdat... creëer je geen nieuwe woning. Jawel, als ja, je die sloopt, dan kan je herbouwen. Ja? Maar dat is trouwens... Uh, dat was op de nominatie, maar dat is door de kei teruggetrokken. Ja, die gaat nu uh, renoveren. En gaat zorgen dat de woningen de eerste twintig jaar weer bewoond kunnen worden. Is dat die flat waar het Muur vanaf gekomen? Nee, nee, nee dat, dat is de, de Lorenzstraat. Dat, dat is de Lorenzstraat, dat is weer een andere flat. Dus wat dat er gaat, zal er heel veel werk verricht moeten worden. En na die woonvisie uh, zal uh, woningcorporatie uh, De Kei uh, richting de gemeente met een bot komen. Een bot met wat zij kunnen betekenen voor Zandvoort. Dat doen we de zogenaamde prestatieafspraken. En dan dat zijn natuurlijk... de prestatieafspraken ja, waar het over ja, ja, ja, gaat ja en dat is, dat is heel belangrijk en daarop zal uh, zeker door het huurdersplatform gereageerd worden want een van de zaken die uh, wij vinden dat moet gebeuren is in ieder geval dat de uh, energielabels uh, wat omhoog moeten als je nagaat dat 1161 woningen in Zandvoort een energielabel hebben. Dan heb ik het over de huurwoningen van de en ja. Een energielabel hebben van E, F of G. En dat is dus slecht. Dat is wel slecht, uh, Wat is zeg maar het minste. of het, nou ja, het meest positieve minste wat je moet hebben. Nou, A, B, C, D. Uh, ik denk, ja, E, F, G noemen wij dus heel slecht. Dan ben je er al C. uit. Maar C is zo'n ja, beetje ja, denk acceptabel. Dat, uh, ja. Er wordt gesproken uh, door de minister. En nou, oh, oh, weet ik niet precies. Maar die, die praat over minimaal energielabel. Ik dacht nee, maar het kan ook, uh, dat, dat weet ik dus even niet. Maar die praat over een minimaal energielabel dat woningen moeten hebben in 2020. Nou zegt minister Blok wel meer ja. dingen die niet altijd bereikt worden. Maar dat is een van de zaken waar woningcorporaties aan moeten gaan voldoen. Ja. En dat zal een klus worden voor alle woningcorporaties. Ja, denk dat ik. denk ik. Ja, Zeker. Ja. Ja, we hadden het net met Sociaal antwoord over dit onderwerp. Uh -huh. Waarin werd gezegd, het is wel leuk dat dat, dat dat dan nog gebeurt. Maar vervolgens gaat je huur omhoog met 30, 40 euro per maand. En dat verdien je niet meer terug. Dus ja. is er een soort vrijwilligheid van mensen... of ze die wel of ja. niet meedoen ja, op als huurder. Ja, en dat is moment. eigenlijk in tegenspraak met, met, met wat, wat we willen bereiken dan met z'n allen. Ja, uh, ik weet alleen dat er iets is bij de kei. En dat iets moet ik boven water zien te krijgen waarbij... Uh, uh, zeg maar een sortiment garantieregeling hebt. Uh, een woning kan een beter energielabel krijgen en de huur mag omhoog met maximaal dat wat aan energielasten wordt bespaard. Dan zou het voor mensen betekenen oh, dat, dat er een win-win uh, een, een situatie is. Ja, dan een win-win situatie. Ze zijn Hoe kun je dat goed mee? bepalen? Is dat dan door, te, door te zorgen dat je van tevoren al weet wat je energielasten zijn... voordat natuurlijk een woning uh, opgeknapt wordt. Uh, dat is me verteld door iemand die uh, bij ons in die uh, groep zit van de woonvisie. We hebben nog geen tijd uh, gehad om daar verder naar te kijken. We hebben het wel al genoemd van dat is natuurlijk iets waar je gebruik van zou kunnen maken. Dat is de zogenaamde om... garantieregeling. Jullie ja. als platform kunnen dat natuurlijk heel ja. mooi gebruiken ja. richting, richting ja. de kei. Ja. Ja. Om daar afspraken ja. over te maken. Ja, dat zou een heel mooi iets zijn. Ik wil niet zeggen dat we het bereiken, maar het is, nee, maar het wel, is wel iets een, een, wat iets... we mee willen nemen. En uh, wat ook... Daadwerkelijk voor huurders uh, profijt oplevert. Want dat betekent dat hun woonlasten gelijk blijven. De huur gaat allemaal omhoog, maar de energie gaat naar beneden. Naar beneden ja. Maar ze hebben wel een, een, een aangenamer woonklimaat. Dat zou een uh, middel kunnen zijn. Ik wil niet zeggen dat we het bereiken, maar we gaan er wel uh, ons hart voor maken. Ja. Nou ja, ik denk dat als je, als je met z'n allen daarvoor uh, gaat staan, dat je dan uh, sterker bent. En, ja. en dat het dan he, hoe meer, ja. hoe beter. Ja, dus Ook de gemeenteraad zou ja. daarbij uh, ja. ondersteunend kunnen zijn. Ja, ja. zeker. Nou, ja. Huurdersplatform, uit hoeveel mensen bestaat dat? Acht mensen. Acht, acht mensen. Personen, ja. Acht personen, ja. En dat is dan onderverdeeld in de buurt? Nee, het, het huurdersplatform is uh, opgericht uh, om de bewonerscommissies te ondersteunen. De bewonerscommissies ja. die zochten geven, inderdaad. ja. Uh, ja. ja. En we zijn allemaal, uh, hebben allemaal een functie in de bewonerscommissie. Of zijn dan uh, adviseur op bepaalde zaken. Zoals Uchiriet Kerk, die zit ook bij ons uh, ja. in het huurdersplatform. En uh, in het kader van de prestatieafspraken uh, hebben we een klankbordgroep opgericht. Waar eigenlijk allemaal delen van de raad in zitten. Alle partijen ja. zijn erin vertegenwoordigd. Die hebben nog een behoorlijke taak te doen. Ja, te we blijken. begonnen met een uh, lek om de kraan, ja. zeggen wij altijd. <laughs> ja. en we zitten nu in feite al uh, in die afspraken. Ja. ja, in de woning. Dus in, in drie jaar tijd hebben ja. we aardig wat bereikt. Ja. Ja. Het belangrijke issue is natuurlijk de presentatie van het onderzoek, de, ja. uit, de uitkomsten, nog even de locatie en de datum. En haar hotel, ja? de datum woensdag 27 februari. Januari. Januari, dankjewel, nee, Dat doe, doe ik doen, toch zonder jou. Heb... Ja. Trace, zeg jij maar. Aanstaande woensdagavond. Ja, woensdagavond. En haar hotel, 27 januari. zaal gaat open om half acht. En de avond begint om 8 uur. 8 uur. Okay. Nou, dat is wel een must, denk ik, als je huurde bent van de EMM. Ja, absoluut. Ja, ja, van de kei. De, de kei. Voor de, ja. ja, dat, dat, dat, dat, de bewoners is een hele belangrijke ja. avond. Dankjewel voor jullie komst, dames. Goed, dankjewel. Ja. Ja, we, we gaan afronden. Ja, maar we gaan geen muziekje tussendoor doen. We gaan de agenda er snel ja? achteraan gooien en afronden. Want anders dan komen we in de knel. Uh, ja, de agenda. Ik, ik denk dat, we, dat de mensen maar moeten gaan kijken op de site. Hè? Want daar staat de agenda ook, denk ik. Om... Ja, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik helemaal geen agenda heb. Ja, ik dus, heb uh... al een agenda, maar dat maakt niks uit. Uh, wat er in ieder geval dit weekend is, is uh, vanavond muziekquiz bij Lauren en Hardy. Of de 23ste. Is dat vandaag? Is dat, dat, is, vandaag? Uh, dat is vandaag. Dat is vandaag, ja. God, ik ben helemaal... En uh... uh, morgen Jazz aan Zee bij Talassa, De hotclub Frank... Uh, Volgende week de eerste editie van het Zandvoort Concert. Oh, nee, dat ging niet door. Hè? Nee, dat ging dat niet door. Ging dus niet door. Dat hoort, uh, de zangavond bij Café Koper ja, volgende 9 week uur, vrijdag. 29 januari. Precies. Zeker uh, heel gezellig. Dat kan ja, niet. Oké, okay. uh, nou ik we moeten het stoppen, denk ik. Want we gaan zo naar het journaal en de reclame, denk ik. Wij ja. gaan uh, bedanken Hotel Hoogland voor hun gastvrijheid en voor de gezelligheid uh, hier. Het was een lekkere drukke ochtend. De redactie deze week in de handen van Yvonne Roosendaal en Gert van Kuik. met de eindredactie G Gerrie Rutte, dankjewel, Gerry. Dankjewel, Yvonne en Gert. Koffie, dondergebber vandaag. Ja, dankjewel, Bo. Dat hebben we niet genoemd bij de opening, maar nu nog. Ja. De presentatie van vandaag is handig van iedereen die jagen. En Rob Petersen. En nogmaals, wij wensen iedereen een fantastisch fijn weekend. En ja, graag... we gaan eruit met de moonlight. Van... Tot van. volgende. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5.